Het belastingplan voor spaargeld en beleggingen moet de prullenbak in. Dat zegt de Raad van State tegen het kabinet. Ze vinden plannen om op een andere manier belasting te gaan heffen... op bijvoorbeeld spaarcenten veel te ingewikkeld. Mijn economiecollega Ruben Eg heeft het rapport gezien. Ja, dit is gewoon echt een vernietigend rapport opnieuw. Er moet gewoon een heel nieuw plan komen. Nou ja, minister Heijnen van Financiën die zit nog een beetje in de ontkenningsfase, lijkt het. Hij zegt, ja, het ideale belastingstelsel, dat bestaat niet. En alle grote bezwaren, die moeten worden weg. Meegenomen. Maar ja, hoe? Dat is onduidelijk. Ja, er moet wel een nieuw belastingplan komen na een uitspraak van de hoogste rechter. Nu betaal je de Belastingdienst nog over wat zij denken dat je met je spaargeld of aandelen hebt verdiend in plaats van je daadwerkelijke winst. Het aantal asielzoekers dat gaat werken is dit jaar flink toegenomen. Het zijn er vier keer zoveel als vorig jaar. Die stijging komt vooral doordat asielzoekers nu het hele jaar mogen werken. Tot en met vorig jaar mocht dat maar zes maanden. Daardoor nemen werkgevers ze makkelijker in dienst. Volgens het UWV kunnen er nog meer asielzoekers aan de slag. We zien ook dat ze daar uh, graag informatie over zouden willen. Uh, ze zijn natuurlijk nog niet altijd de Nederlandse taalmachtig. Maar ze hebben ook bijvoorbeeld vaak nog geen informatie hoe onze Nederlandse arbeidsmarkt werkt. En wij denken dat als we hen betere begeleiding zouden kunnen geven, dat er wellicht meer asielzoekers ook aan het werk kunnen. En daarom komen er drie proefprojecten om de begeleiding van asielzoekers en statushouders die aan het werk willen te verbeteren. En bezoekers van de grote markt in Haarlem keken afgelopen weekend een beetje gek op. Want naast de. Echte Sinterklaas wandelde daar ook een vrouwelijke hulp Sinterklaas rond. Het is Sandra Klaas, die haar drukke neef Sinter de komende dagen te hulp schiet. Waar is uw, uh, waar is uw paard? Ja, nee, nog zo'n ding. Dat zijn eigenlijk de enige twee dingen die anders zijn zonder baard en zonder paard. Ja? Maar ik heb wel een vouwfiets. Oh. Als je vertelt dat je het nichtje bent, ja, dan is het toch gewoon heel duidelijk. Hè? Wie is dat in het rood? Sinterklaas. Wat vind je van Sandra en Klaas? Uh, niet de echte. Ja, of ze met haar vouwfiets ook op de daken klimt in Haarlem, dat is niet bekend. Het weer bewolkt dagje, heel af en toe wat zonnestralen, maar ook van tijd tot tijd regen. Het is wel zacht, bij een graad of 11. Morgen overwegend droge dag, aardig wat zon ook en het wordt dan max 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 weer zo uit elkaar rollen. Dat ze nooit in de knoop komen. Dat, dat is het ook. Ja, het, eh, ik ben nog wel steeds aan het oefenen met de kerstlichtjes. En dat lukt me nog niet. Want die gaan nee. wel degelijk in de, in de ja, knoop. Ja, wie heeft dat niet? Hè? En dat ja, uh, komt er weer aan uh, aan die tijd natuurlijk. O, hè? Van wil. de kerstlichtjes. Sommige ja. plaatsen zie je ze al uh, hangen, maar... Uh... Ja, ik hoorde trouwens dat, uh, dat de vrijwilligers zo in uh, zwang zijn de laatste tijd. Heel veel vrijwilligers gemeld van de week. Ik, ik zoek dus een vrijwilliger om de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 We hebben de sprintrace om drie uur... daar in uh, de woestijn van uh, Qatar. Oh, spannend, spannend, spannend. Spannend, die gaan ja, we uiteraard meenemen. Uh, onze vrolijker, onze vrolijke beverwijker. Rendel, uh, ja, die gaat uh, daar alles over vertellen. Dan uh, is hij inmiddels achter de rug...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 Waarvoor? Jij gaat op muziek ja, draaien? Voor de, oh, voor de uitzending? Voor de uitzending! Ja, natuurlijk ben ik daar oh, klaar okay, voor. Ja, Oké, okay. nou, ook? Ja. Dan gaan wij muziek draaien, Dolly. Laten we dat eens gezellig gaan doen. Weer jaren tachtig of wat? Ja, ja, heel dus het <laughs> uh, We zitten in de jaren tachtig nu met uh, Womek en Womek. Hier zijn ze met het mooie nummer Teardrops. Wanneer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 Double teen in LA de single This Is My Life, zo dadelijk het weerbericht voor de komende dagen, dat doen we na het volgende plaatje wat we voor je gaan draaien en dat is een ja, wat minder bekende plaat van Diana Ross maar wel heel mooi en ik vond hem van de week weer eens in mijn collectie Ik zo Rob, die heb je al een hele tijd niet gedraaid, dus uh, dat ga ik nu met jullie goed maken. want uh, de plaat mag er zeker wezen en zijn en vandaar ook draaien, bij op zaterdag, hier is Diana Ross en Touch by Touch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 Zandvoort en omgeving dus. Wil je het weer verder nakijken en nalezen? Dat kan uiteraard ook op de Facebookpagina van ZFM. En op onze app, Dolly. Heb jij hem al de app? Tuurlijk heb ja, ik de app. Daar kan ik je al vanaf het begin. Kan je, daar kan je alles mee doen. Alles? Luisteren, kijken in ja. herhalingen luisteren. Noem maar op. Ja. Dus download hem even in de Play Store Gratis beschikbaar. Altijd de radio ook, in je zak. Ja, dan heb je altijd de radio bij de hand. Ja. Zo is het. Zo is het. Zeker. Ja, want uh, op de, op de, uh, de zender is nog steeds stuk, geloof ik. Ja, die dus in is de nog auto gaat stuk. het toch niet. 106,9 tijdelijk uh, uit de lucht en laten hopen ja. dat het weer uh, snel hersteld is door de technische dienst van uh, ZFM. Maar goed, met je telefoontje mee en dan heb je toch onze zender. Zo, en dan hoor je het daar op, ja, toch? Op. Zeker.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 And they made it a home They're taking their vows And they sent them in stone A couple kids' backyard And a dog.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 En uh, ja, de heren van Goedemorgen Zandvoort... die spraken vanmorgen met uh, Erik Weijers hierover. We hebben uh, Erik Weijers aan de lijn. Erik Weijers van het circuit. Van het circuit uh, van Zandvoort. En we gaan praten over uh, een uh, stripboek die uitgekomen is... Ja. samen met foto's erbij. Het is echt een waanzinnig mooi boek. Stripboek. En uh, van uh, Michel Vaillant. En Michel Vaillant was in mijn, heugd, mijn jeugd een van, een van de helden van de strips. Ja, met zijn fictieve uh, coureur, Michel Vaillant. Hé hey Erik, en... had jij dat ook, dat, dat, dat, dat je dat altijd las vroeger? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Dat was wel uh, inderdaad een van de favoriete strips die ik altijd las, inderdaad. Uh, ik denk dat dat voor heel veel uh, uh, uh, mannen geldt. Uh, van mijn leven dan ook nog wel jonger en ouder.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 Uh, en inderdaad, vorig jaar was inderdaad het contact al gelegd. Alleen ja, weet je, zo'n zo productie was dit, dat duurt toch wel even. Dus het is, uh, nou ja, de, de uitgekomen toen die inmiddels 76 jaar bestond. Maar ja, ja, ja, dit, het ja. is gewoon een heel mooi document om inderdaad die 75 jaar -historie, uh, ja, vastgelegd te hebben ja. en gecontrumenterd te hebben. Hebben jullie er al... Al... Hebben jullie er over na moeten denken om mee te werken? Of jullie waren meteen te Nee, nee zeker. Nee hoor, nee. Nou ja, laat ik zo zeggen. Uh, misschien collega's die niet bekend waren met, de, met die variant, die, uh, die hadden dus wat is dit. Maar nou, toen ik daar van ja. hoorde en uh, toen zei ik: uh, Dit moeten we uh, met ja. elkaar traag meteen doen. Ja. Hey, het album verschijnt uh, als een hardcover met 64 pagina's voor 24,95. En een luxe versie met een linnen rug en gechineerde uh, ex-libris voor 74,95. Wat is het, wat is het ja. verschil tussen die twee boeken? Nou ja, de inhoud is hetzelfde. Nou, de, de, de cover is anders, hè. Dus een andere andere heen. En er zit inderdaad een genummerde tekening zit erin. Je gesigneerde hier de tekening door de, door de tekenaar uh, van het dat boek. En dat die dat... Uh, en uh, die zich gelimiteerde uitgave is, de uh, oplage is die beschikbaar en die is ook voor mij alleen bij een aantal gespecialiseerde stripwinkels is die te koop. Oké. Okay. Niet in de uh, niet bij de Bruna uh, is al kopen. te dat Daar is alleen de normale 24 euro 95 versie maar eh, Nou, nou is de, de het boek is uh, gepresenteerd afgelopen week, Of uh, uh, die weten ervoor. Maar in ieder geval de eerste exemplaar was voor uh, Bernard van Oranje. Uh, ja. En die vertelde dat hij ook uh, in zijn gezin van van ook uh, van Jant uh, erg populair was. Ja, dat, uh, uh, dat was dat wel de leuk. Ja, dat was met zijn broers, broers dat ze ook al die strips naar thuis hadden. Ja. En Dat ze die uh, dus uh, lazen. Ja, weet je naar wat ik moet zeggen zeggen. Dat is dus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 Of weet je dat niet? Over, over die film nee, van ik, ik, Steve McQueen. Ja, dat maar is... Grand Prix. Maar ja, goed. Dat, maar, maar is daar, is daar een stuk over Dat weet dat dat ik weet niet zeker hoor. Dat, dat weet ik niet zeker. Maar goed. Ik, ik, ik, heb, ik heb ook niet alles stripboek van Michel van jou thuis. Denk nee, nee. Ik een heleboel. Nee. Cool. Ja. Uh, dus het kan best zijn dat ik er net even eentje mis heb. Ja, ja. Hey, En, en uh, uh, wat ik wou zeggen. Uh, uh, er is nog een standaard die eraan meegewerkt heeft, in ieder geval. Rob Petersen.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 we besloten dit boek te gaan maken samen met die uitgever ja dan moet je natuurlijk ook uh, er, moesten wij ook input brengen natuurlijk over het ja. van de finis van spieren en hij moest ook aangeven wat we het belangrijk vonden. En dan is het ook heel belangrijk dat je natuurlijk wel echt alle juiste feiten hebt en, ja. alle, uh, uh, uh, uh, en de juiste foto's er ook bij hebt. En uh, Rob is inderdaad, uh, nou ja, uh, echt wat dat betreft ons uh, het geweten van de circuit ja. voor het, als het op de historie aankomt en om er ook we ook beeldtijd te hebben. Dus die hebben gevraagd of hij hier wilde meewerken. Uh, ja, leuk. En, nou ja, dat wilde natuurlijk natuurlijk uiteraard vragen. Want ook voor hem was de uh, wel een, een, een jeugdhelm. Ja, tuurlijk. Ja. Goed, hè. Hey, de teksten zijn geschreven door een Belgische journalist.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 ja, onwaarheden in stonden, Nee, dat is dat, waar. Ja, weet je. En, dat is, en het is ook uh, goed dat we dat zijn. Want denk, uh, uh, we hebben er toch nog wel een paar, paar dingen uit kunnen halen. Mm -hmm. ik, dat moet net even anders. Uh, ja, en ja. Dan, uh, en dan, dan klopt het helemaal. Ja, ja. ja, dan, ja dat is uh, inderdaad zo. En ook een uh, mooie collectors item natuurlijk. Het uh, boek met uh, die verhalen. En de verhalen zoals het echt uh, is op het circuit. En echt was op het circuit. Ja, dat lees je dan uh, in uh, dat boek.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 Misschien krijgen we daar zometeen wel antwoord op van de heren in het programma Goedemorgen Zandvoort. Maar eerst gaan we nou, een platen die er eigenlijk wel een beetje op slaat draaien. Want deze ook, ook leuk trouwens om weer een beetje de zomer in je bol te krijgen bij dit winterse weer hier in Zandvoort. Die heeft er misschien wel een klein beetje mee te maken of misschien ook wel weer helemaal niets. Dat hoor je en is zo meteen in deel 2 van het interview. Baltimora is hier met Boy. Get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 Dus dat, ja, dat is de versie die ja, nu in het boek staat, maar... dat, uh, dat is de versie die in het boek staat. Inderdaad, dat Tarzan inderdaad zijn uh, landje had opgegeven om ja. plaats te maken voor SQRL voor nou dat zijn namen aan de, de bochten ja. Ah, ja, ah, ja, maar er zijn mensen die mij. Er zijn mensen die absoluut nee. Niemand weet precies hoe het zit natuurlijk. Nee. Nee. En, uh, is dat. Maar het maakt niet uit dat nu nee. in dit boek staat dat het, dat het Tarzan was de, de, de, de, die zijn landje heeft opgegeven. Ja. Nou ja, laten we dat maar even aanhouden. Dan ja, natuurlijk, maken. dat maakt verder niet uit. Nee? Maar in, de, in, de, in uh, België is er uh, in, uh, op het circuit van Zolder bevindt zich nog steeds een uh, Michel Farland club. En uh, ja, dan kan je dus. Uh, uh, ja, dat klopt. In het boek uh, De Zaak Bugatti, daar speelt uh, Jan Lammers een rol. Oh. Okay. Oh oké. Okay. Is ja, ja, ja, okay. dus oh, dit een, om dat nog even uh, aan te strepen dat uh, we, ja. Ja, wij al heel lang ja. meedoen uh, in dit uh, in dit verhaal? Ja, de, de, het boek is ook ja, te. dat te... is ook leuk want... Ja, nee ga... Het dossier staat uit. Sorry. Ja. Geen gang. In het dossier staat ook een deel uh, van een, een, een, een, een oude strip. Uh, en uh, het is wel een mooi verhaal dat ze een nieuwe sportscar aan het testen zijn op Zandvoort. Dat, dat, dat verhaal is al ergens uit de jaren 60 of zo. Dus toen kwam Zandvoort ook al in die strip voor. Ja, goed hè. Ja, ja, ja, ja. Uh, en het was heel gedetailleerd hè? Al die auto's ja, getekend. Ja, je, je, je, ziet, je, ziet, je ziet echt duidelijk dat Zandvoort de duin herken je. Je ziet uh, zelfs op een gegeven moment een stukje van, uh, van de oude vijveren. Dat zie je, weet je dus echt in ja. detail.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 Uh, ja, bij de gespecialiseerde stripwinkels. Uh, en ik weet niet of Haarlem zo'n winkel kent. Mm -hmm. uh, maar anders zal Honveld er in Amsterdam een zijn. Ja, uh, de zaak Zonnebloem. niet, zeg maar, precies. Ja. Professor Zonnebloem? Nee, de zaak Zonnebloem. Oh, zaak... dat is een stripzaak in Amsterdam. Oh, okay, nou, <laughs> ja, Dat zou kunnen. We dat zou kunnen, kunnen proberen, denk ik. Ja. Ja. Hoe hey, uh, gaat het verder met de techniek op dit moment? Uh. Uh, nou ja, het is nu natuurlijk. Uh, rustige tijd, hè? rustige tijd. Uh, ja. De laatste activiteiten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 druk.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 Nee, dat wordt niks, Robby oh, Over de schoen zetten. Ik, ik weet nog echt. het ja. laatste zag je daar ook een verhaal over. En houden we erover op. Oh. Maar uh, ja, vroeger. <laughs> dat is echt zo'n uh, aparte verhaal. Maar ik denk, ja, ik herken mezelf daar wel in. Vroeger uh, zette ik niet uh, mijn eigen schoen. Maar zet ik de schoen van mijn vader? Omdat hij groter was. Die, omdat hij groter was, Dan kon oh, er meer in. Want dus, er uh, hebben... ja jij ja, ja, hebt. Ja, niet ja. denken aan alle andere kindertjes die ook nog een paar pepernootjes willen. Nee. nee. Dus uh, mijn vader ja, die liep een beetje moeilijk. Uh, op ah, ah, ja, je ja. moet ze er wel op tijd aan. Ja, Eén schoen uh, miste. Die was blij uh, als, je, als het weer uh, achter de rug was. Kon hij weer uh, bij de schoenen aantrekken. Ja, ja, ja. Ongelooflijk ja, ja, ja. Verhalen. Mooi. Nou, ja. Mooi. Mooi. Ja. Ik ben benieuwd welke verhalen jullie meegaan ja, mee komen. Oh ja, wil nog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 ja, ja. Of wat als Sinterklaas bij denken? S ja, Sinterklaas maar denken. Ja, ja, ja, ja, ja, ja waarom komt er geen ja, reactie? Nee, ja. nou, lekker dan. Lekker dan. Lul verhalen. Ja, het eerste <laughs> zitten er weer op. Ga <laughs> zo meteen weer even verder praten. Hier is veel Collins trouwens. Stop crying, it Just take my hand, hold it tight.